Vijf uur onder Duif Wit met het NOS-journaal. In de omgeving van Moerdijk is het gevaar na de brand geweken. Omwonenden hoeven hun ramen en deuren niet langer gesloten te houden. Ook zijn de snelwegen A16 en A17 bij Moerdijk weer open voor het verkeer. Het treinverkeer is hervat en schepen mogen weer varen op het Hollands Diep. Vanwege de rook was dat urenlang niet toegestaan. De brandweer gaf even na middernacht het zijn brandmeester... voor de grote brand in chemiebedrijf Chemiepak... De brandweer verwacht dat mensen in de ochtend gewoon naar hun werk kunnen gaan... in de andere kantoren op het Moerdijkse industrieterrein. In Amerika is het nieuwe congres aangetreden... met een huis van afgevaardigden... waarin de republikeinen de leiding hebben overgenomen van de democraten. De democratische voorzitter Nancy Pelosi is afgelost door de republikein John Boehner. Hij was de afgelopen twee jaar een van de grootste tegenstanders van president Obama... Het is maar de vraag hoeveel van zijn agenda hij kan verwezenlijken... omdat de democraten nog altijd de meerderheid hebben in de Senaat. Bovendien kan president Obama elk wetsvoorstel met een veto blokkeren. Willen de republikeinen iets gedaan krijgen... dan zullen er compromissen moeten worden gesloten. Maar omdat de standpunten van beide partijen ver uiteen lopen... verwachten waarnemers twee jaar van felle politieke strijd. Ayan Hirsi Ali maakt geen vervolg op haar film Submission... haar kritische film over de islam...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 Overdag wordt het 3 graden in Groningen tot 6 in Zeeland... met in de middag vanuit het zuiden opnieuw veel regen. Dit was het NOS Journal. Dit is Radio 1. VARA. De nacht klinkt anders. Met Roel Koeners. Ba -ba -ba -ba -ba. but that won't make you smart. You can laugh in the face of watches but time alone Yourself, forget your cares, you disapprove and stares I'm not here trying to jump your borders Just as your nieces and your daughters I'm glad as a soul, I'm happy as a cloud But you don't know the kind of man I am Little fish swimming in a jealous show. Now my net is overflowing, And suddenly I seem to be all seen and all known I got something right here you might want to hear I have no feeling to handle it here If your rent money is in ears, We'll be striking up a symphony bandstand Longer hair and loose tooth There'll be pirouettes and startling handstand My pal and I'll be faithful. You. Somebody calling to me. A voice in the dark. The sound both wild and gentle, daring and confidential. I thought there was music. Voice in the Dark, dat was de song die je kon beluisteren te vinden op de CD National Ransom. Met allemaal stukken van Elvis Costello. Goedemorgen allemaal. Welkom bij het laatste uur van de nacht. Nachtging Danders bij de Vara. Hier op Radio 1. Over een uur weer aandacht voor... Nieuws en actualiteit in het Radio 1-journaal. En tot die tijd staat de muziek nog centraal hier bij Radio 1. Het komend uur aandacht voor onder andere twee Nederlandse vrouwen... die populair zijn in Engeland. Tenminste, daar worden ze veel op de radio gedraaid. Dus dat heeft wel het een en ander te betekenen. We hadden nog aandacht voor twee televisietips die ook weer te maken hebben met muziek, muziekdocumentaires. Hm. Interessant allemaal. Dus het u hier bij de Vara, de nacht ging anders. Uh, Elvis Costello, die ze dus zojuist hebt kunnen beluisteren, Een nieuw talent op dit moment in de hitpraten. Dus zangeres Crystal. Ja, nee hoor, je radio is niet kapot als je dit hoort. <laughs> dit hoort zo. Dit hoort bij Golden Days van Crystal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 Zanger, Love and You is Killing Me. En daarvoor kun je luisteren naar de Nederlandse Crystal Golden Days. Het is de eerste single die is hit. En binnenkort in het voorjaar zal dat zijn, dan kan je van haar een nieuw album verwachten van deze Crystal. Was er was ze nog in Nederland van optreden in de melkweg Eva Ayon. Dat is de naam van de zangeres Azuka de Canya, de titel van de song. En ze komt uit Peru trouwens. Mijn stem was te horen in Have You Ever Had It Blue? Uit de jaren 80 was dat. En de muziek is ook te horen in de film Absolute Beginners die in 1986 verscheen. Dit is van de Radio 1 CD van deze week. De Radio 1 CD The Night Before en die wordt volgezongen door Hoeveel Van Ik. CD geworden. De nieuwe CD van Hoe van ik met een nieuwe zangeres. Het gezelschap komt uit Vlaanderen. The Night Before, de titel van het album. Het is deze week de Radio 1 CD. En van dat album hoorde je George's Café. Dit is live muziek. Geert van Maasakers. Van vorig jaar. Toen trad hij op in spekers met koppen. Met een handvol vrienden. Hoeveel mensen zou ik kennen? Rijt de weg of dichterbij Geen idee Ik heb ze nooit geteld Maar het moet een herhul van zijn En wordt de grens van kennen Maar dat je weet hoe dat ze heten al dat je weet van wie ze in zijn Ik zou het echt niet weten Maar een handvol vrienden Meer hoeft dat niet te zijn Voor het stikken van het lakken, Voor het stillen van de pijn Ja, een handvol vrienden meer hoop dan niet te zijn, voor het stikken van het lakken, voor het stille van de pijn. Op de kalender staan er nogal wat mensen die ik ken. Als ze jarig zijn, dan krijgen ze een kartje van hen, soms dan valt er wel eens in de hand.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 Die zin wordt het opstaat. En een stel voor in de kroeg. Je het toch nou al niet genoeg. De vriend die dromen maar Dat doe ik wel voor jou. En een beste voor het luisteren wat ik zoveel van houd. Ja, een handvol vrienden. Meer hoeft dan niet te zijn. Voor het stikken van het lakken. Voor het stillen van de pijn.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 Van maanzakers zoals die 8 april. Nee, 8 mei jongstleden klonk in het radio 2 programma Spijkers met Koppen. Binnenkort is die weer op de radio en dan hier op Radio 1. Dat zal namelijk volgende week. Volgende week zaterdag zijn in het programma Opium. En Deze zangeres is niet alleen populair in Nederland, maar ook in de aangrenzende landen en verder buiten. Ook succesvaar in Engeland. And go somewhere I've never been I'll start We hebben het al eerder gemeld hier in de nacht. ging Het Anders. Haars, Plaats, Riviera Live. Wat hier in Nederland niet op single is verschenen... dat is in Engeland wel op een single verschenen. En dat wordt door de BBC gedraaid op Radio 2. Een beetje te vergelijken met de Nederlandse Radio 2. Um, hoe werkt dat systeem daar? Ze hebben daar een A, B en een C-lijst. En op de A-lijst daar vinden we Caro Emerald... En die wordt dan 20 keer per week gedraaid, als alles tenminste volgens de planning loopt. Dan heb je nog een B-lijst, uh, dat zijn platen die tien keer per week gedraaid worden. En dan is er ook nog een C-lijst. En platen die op de C-lijst staan, die worden vijf keer per week gedraaid bij de BBC op Radio 2. En sinds deze week vinden we op die C-lijst Ilse de Lange. Bij de collega's van de BBC op Radio 2. Ilse de Lange dus, Next to Me. En je hoorde in dit geval niet de plaatuitvoering... maar de uitvoering zoals die 30 augustus jongsleden live werd gespeeld... in het ochtendprogramma van Giel Belen op de 3FM. Nou, de schalen staan er nog met de restanten van de borrelnootjes... en de glazen die niet helemaal opgedronken zijn... Die worden ook in de loop van de ochtend opgehaald door de huishoudelijke dienst. Want het was feest, zo, tegen middernacht hier bij Radio 1. Want met het oog op morgen. Ze bestaan 35 jaar. Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette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 Was ik nog te zeggen had, dauert een sigarette en een laatste glas steen. Mm, de slotakkoorden zijn overbekend. 35 jaar lang hoor je dat al tegen de klok van 12. En Reinhard Maaij, goedenacht voor u. De tune van Met het Door op Morgen, het radioprogramma dat. 35 jaar bestaat. En er was een speciale uitzending afgelopen avond... waarbij alle presentatoren eh, met elkaar discussieerden... over eh, de toekomst van Met het Oog op Morgen. En dat was ook nog te zien geweest op het eh, Journaal 24. Ik je eens ook eens een keer bekijken al die presentatoren van Met het Oog op Morgen. Reinhard Maarders met Goedenacht, vrienden'. <zul> <en -mogelijk> Morgenavond op de televisie BBC Four. Uitgebreid aandacht voor Tom Petty een optredens te zien en ook een documentaire. Dit is van zijn meest recente album Trips to Pirate's Cove. Tom Petty en the Heartbreakers. I took my few belongings, we headed out to Pirate's Cove. To Pirate's Cove. In my buddies old defender. It's got a load. To let it ride or you've only got yourself to blame Abonnement hebt bij je kabeldealer. Zo'n duur digitaal abonnement. Daar kan je inderdaad kijken naar BBC4. Morgenavond. Naar een avond die in het teken staat van de artiest Tom Petty. Afgelopen jaar 60 geworden. In oktober was dat. Om tien uur is daar een uh, documentaire. Die gaat over de totstandkoming van de LP Den. De Torpedoes. Dan een uh, live optreden van hem. En vervolgens nog een documentaire. Dat allemaal dus op BBC4. De televisie en... Ja, heb je geen digitale televisie, dan kan je ook analoog blijven kijken. Naar Nederland 2 bijvoorbeeld. Een hele leuke film die ik je kan aanbevelen. Op Balber met in de hoofdrol Penelope Cruz. Een, een Spaanse komische film in ieder geval. Dat is morgenavond op Nederland 2 5 voor 11. Een andere televisietip die ik voor je heb, dat is voor zaterdagavond. De documentaire die heeft als titel Kissing Your Dream. En hierin Berry Hee Centraal. Die dan centraal staat in een documentaire. Die aanstaande zaterdag wordt uitgezonden op Nederland 3. Aan het begin van de avond. En de titel van de documentaire is Kissing a Dream. En die werd gemaakt door Hadasha de Boer. Hier in Centraal. Onder andere uh, de voorbereidingen voor het maken van een nieuw album. Waarmee Berry Heij bezig is. En dat album, die CD. Die is opgedragen aan zijn vader aanstaande zaterdagavond op Nederland 3. Zondagavond, Nederland 2, een nieuwe serie. En die heeft als titel Zingen. Het gaat om een serie portretten van zangers en zangeressen van opera tot pop. En het gaat over hun grootste passie, namelijk het zingen. Hmm, en wat komt er allemaal bij kijken? Je houdt het niet voor mogelijk. In ieder geval in de eerste aflevering die aanstaande zondag te zien is... tussen elf en tien over half twaalf. Daarin is Karen Bloemen centraal. Je slaapt terwijl ik wakker naast je leef. Je ademt gemakzuchtig in en uit. Je lichaam weet niet meer wat het heeft aangericht. Ik streel het zonder dat mijn handen je huid aanraken. Ik kus het zonder met mijn lippen geluid te maken. Droomt en ik vlakbij weet niet waarvan, Je ligt allerbehagelijkst op je zij, Je lichaam dat wel in het mijne kruipen kan, Blijft ontoegankelijk, nooit kan ik dichterbij. De late. Karenbloemen. Zelfs als je niks om de geeft, dan moet je toegeven dat het toch wel heel mooi is. De Nacht, zo heet het. Het werd opgenomen in 1999. En zoals ik al zei, zij staat centraal in een portret dat. Aanstaande zondag tussen 11 en 10 of half 12 wordt uitgezonden op Nederland 2 onder de titel Zingen. De topsport Zingen. Dat mag je wel zeggen als je de documentaire hebt gezien over Karen Bloemen. Aanstaande zondag dus op de televisie. To destroy Michael Jackson. As the story unfolds, if you thought there was nothing more to say about Michael Jackson, just wait. Unauthorized biography. The paparazzi would not leave him alone. Made against the performer. And what they did find was a series of lies about Michael Jackson. Here we go again. Another lawsuit. Michael Jackson. Numerous Unauthorized. More allegations made against the performer. As the story unfolds, there will be a lot more to say. With, um, Michael Jackson. Breaking news. Jackson Breaking News, dat is uh, wat je kon beluisteren. En dat is ook te vinden op zijn uh, jongste CD. En die CD die heet dan uh, simpelweg Michael. Breaking News dus, ja, wie weet zit hij nog in het nieuws dadelijk. Uh, naar aanleiding van de rechtszaak rondom Conrad Murray, zijn arts. Of weet komen er weer andere feiten omtrent Michael Jackson aan de orde. Zodat ik in ieder geval het Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Dit was de Nachtkind, anders met Roekkoeners. En wij spreken elkaar volgende week weer. Hier op radio 1, tussen 2 en 6. Een mooie dag verder.